Dinsdag 6 november 2012, dat is het vandaag, half twee in de middag, een nieuwe aflevering van Transitie Radio, deel 3 van een serie die ongeveer een jaar geleden, in augustus vorig jaar, is gestart. We zitten hier met z'n drieën in de hub in Amsterdam. Ja, naast me zit Fred Teunissen, maar het gaat natuurlijk vooral om degene die tegenover ons zit, dat is Fransje de Waard. Tijdens de eerste uitzending van uh, Transitie Radio ook al te gast. En wat er toen ook al even aanstipte was een boek dat je hebt geschreven over permacultuur ga ik even pakken, want ik wil even de ondertitel ook voorlezen om het te duiden. Het heet Tuinen van Overvloed. Het is oorspronkelijk verschenen in 1996, mm -hmm. Ja, en um, de ondertitel is... Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde. Ja. Permacultuur. Dat is ja. permafrost. Dat is ook een andere term. Die ken ik heel goed. Die kennen veel mensen, denk ik. Permacultuur. Zeg het in twee zinnen of zo hoor, nou ja, het, is, om het te plaatsen. De, de, de verwantschap is dat permafrost... Uh, dat duidt op permanente frost. En permanent, daar gaat het ook in de permacultuur op, uh, over. En het is een, een, een samentrekking van het Engelse permanent agriculture. Dus blijvende landbouw eigenlijk. En uh, nou, inmiddels noemen we dat natuurlijk duurzame landbouw. Maar het gaat niet alleen over landbouw. Dus die agri, agriculture, staat tussen haakjes. Ja. Het gaat ook over, over veel meer over onze verhouding tot de natuur tot de aarde, tot onze omgeving, waar dan ook. Ja, uh, dan natuurlijk naar het boek, want daar gaat het hier vandaag over. Uh, de eerste druk, zei ik 1996, de tweede druk, 2011. En wij zagen, toch Fred? We, 2000, we hoorden, we hoorden. We, we de hoorden. De derde druk. Van jouzelf misschien. Ja, die is net uit. Ja, ja. Dat, is, dat neemt opeens een vlucht. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ja, ik, uh, de mindset is uh, veranderd, dat was, al zo, dat was al de reden om om die tweede druk te proberen, met een nieuwe uitgever dan, Jan van Arkel. Oh. En um, nou, we hadden daar toen nog wel enig uh, vertrouwen in, en dat, daar zijn we niet in teleurgesteld, want uh, ja, de volgende lading is alweer uh, op weg naar wezers. <lacht> maar is, is, in welke oplage dat... Nou, geen gigantische oplage, uh, 1500. Oké, okay. maar dat betekent wel Terkeer. dat de belangstelling toeneemt. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat moet, dat moet ik een korte tijdje, maar een jaar Ik denk, nou ja, ik denk de laatste twee jaar of zo is, is er zichtbaar. Ja, ik, ik zie dat ook op allerlei andere manieren. Is er gewoon van ja, mensen in het land uh, zichtbaar, uh, in belangstelling voor ja, wat dan voor nieuwe manieren om iets met voedsel te doen. Dus een moestuan hier een stuk enorm uh, in, in op Mars ook. En sowieso denk ik naar uh, ja, duurzame leefstijlen. En, Iedereen denkt na over, god, hoe moet ik nou allemaal hier op aarde? En, uh... We hebben het allebei gelezen, zowel Fred als ik. En uh, in het begin is het theorie over mm -hmm. modellen. En, uh, mm -hmm. en uh, aan het eind word je praktischer, richting uh, moestuin zitten. Mm -hmm. uh, wie kopen nou dat boek? Zijn het academici, zijn het moestuin? Nee, nee, nee. echt iedereen volgens mij... Uh... Mensen die nou heel praktisch iets beginnen. Terwijl het niet echt een, tuin, een tuinierboek is van nee. hoe moet ik tuinieren. Nee. Zo is het ook nooit bedoeld. En Er, er zijn natuurlijk honderden boeken over te vinden. Hm. Maar uh, ja, wat er volgens mij uh, uitspreekt en dat vind ik ook belangrijk aan. Is dat als je iets doet in je tuin dat je weet waarom je dat dan zo doet. Hm. En uh, ik denk dat mensen, dat blijkt in ieder geval dat die theorie niet niet academisch uh, te academisch is voor mensen, want het, uh, uh, ik krijg juist ook hele enthousiaste reacties over mensen die misschien juist helemaal geen ervaring met groen of tuinen hebben, maar wel snappen waar het over gaat. Ja. Nou, wat ik erg mooi vond in het boek is hoe jij beschrijft dat we als mensen eigenlijk van de natuur af zijn komen te staan, dus de natuur zien als iets van wat, wat buiten onszelf. Ja, ja, ja. En dat heeft enorme repercussies zeg maar overal. Ja omdat wij een beetje in een de oorlog zijn begonnen tegen de natuur. Absoluut ja. ja. Dat staat er heel erg mooi in, vind ik. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ergens zeg je van. Oh, echt uh, fundamentele oplossingen kunnen we dus eigenlijk alleen maar tot stand brengen. als we daarop teruggrijpen, als we die link met de natuur weer terugvinden. Ja. En uh, dat noem je ergens een. in het begin van het boek een absolute identificatie met de natuur. Oké, okay, mooi gezegd. Ja. <laughs> maar mijn vraag is dan: wat is daarvoor nodig? Hoe komen we daarbij terug? We dat verloren paradijs, hoe trekken we dat weer in onszelf naar binnen? Nou, ik denk dat er heel veel wegen uh, voor zijn eigenlijk. En dat het misschien ook wel voor ieder individu een weg is. Maar voedsel is, is echt een ingang daarvoor. En het is natuurlijk een ingang die voor iedereen... hetzelfde soort betekenis uh, heeft, want iedereen eet. En... Uh, ja, voedsel is gewoon, ik denk, ons verhouden tot ons voedsel. Niet alleen eten, maar ook zeker uh, iets doen met telen. Uh, is denk ik de meest intieme band misschien wel die we, met, die we dagelijks in ieder geval met de uh, natuur hebben. Maar bedoel je dan dat je hebben. je eigen voedsel zou moeten kweken? Om die allemaal nou, echt te het, het goede te krijgen. Nou, dat moet voor mij niks. Maar dat helpt Niet, het niet, niet het iets. Het helpt Ja, dat, dat uh, ja. Als veel in de natuur ja. zijn of... Uh, dat, dat, dat uh, moeten moet we eigenlijk allemaal doen. Ja, nou, um, het gaat eigenlijk maar over verbinding, vooral. Dus inderdaad, überhaupt je afvragen, wat eet ik en waar komt het dan vandaan en, en uh, hoe groeit het dan? En misschien een beetje iets in de praktijk doen, dat is dan een manier. Maar in de natuur lopen, dat kan nog een soort afgesloten hoofdstuk van je leven zijn. Dat als je helemaal in de stress werkt en dan ga je ontspannen in een... En, uh, en dan blijft het de, toch nog meer. Dan, dan kan een je, soort, ja, of je film gaat naar een natuurfilm kijken. Dat doen mensen natuurlijk inmiddels. ook. dan is ja. het, de natuur is iets op film. Ja. En uh, ja, eigenlijk is het natuurlijk een soort spirituele ja. vraag die je stelt. En uh, ja, jij zegt, we zijn er onlosmakelijk ja. onder. Ja, zij is het natuurlijk ja. ook zo. Uh, en um, uh, ja, ik, ik kan moeilijk voor iedereen een recept. Uh, Anders je idee hoe je het zelf is, um, of, hoe, hoe, hoe dat voor jou is. Ja, ik, ik <laughs> weet niet, ik heb het misschien altijd wel een beetje gehad, anders was ik misschien ook die tropische bosbouw niet gaan doen. Ja. En voor mij is het totaal geen vraag. En ik zie, wel, ik zie wel heel veel manieren waarop mensen daar los van zijn. Want bijvoorbeeld als je het dan toch over voedsel hebt, er is natuurlijk minstens een generatie, en, en ik realiseer me dat ook, Eigenlijk steeds meer, dat het al bijna een cliché is om te weten dat kinderen denken dat de melk uit een fabriek komt. Ja. Maar er is minstens een generatie voor wie voedsel iets in plastic uit de supermarkt is. Punt. Ja. En ik heb, ik heb dat niet zo lang geleden pas echt verder door me door laten dringen wat dat betekent, wat dat betekent eigenlijk. Als je op die manier niet beter weet dan, dan wat voedsel is, en ook, dan is het vaak ook zo dat. Uh, ...de manier waarop voedsel groeit... Mm -hmm. ...ons referentiekader daarvoor is inmiddels... ...de industriële landbouw. Dus als we denken dat moet beter... ...dan gaan we die dus... ...proberen die dus weer te verbeteren. En dan zeg ik dus ho ho ho... Ja. ...want een plant die... ...in de monocultuur staat... ...daar zie je uh, dan niet van... ...dat die uit een ecosysteem komt... ...waarin die... Uh, met heel veel verschillende andere organismen samenleeft... en dat hij niet van buitenaf altijd maar door iemand gepemperd... en aan de praat gehouden moet worden enzovoort. Maar dat hij... Nou ja, zo. Dat, dat is natuurlijk de basis. Dus. Ja. Maar we dus, zijn uh, weg terug. Uh, als we het over industriële landbouw hebben... dan wordt er dus zeg maar, ook inmiddels door de top van Wageningen geroepen... Ja, want het is zo efficiënt... Maar wat is er efficiënt aan? Het is efficiënt, dat moet je altijd afmeten aan iets. Het is efficiënt per liter olie die erin gaat. Zometeen is die olie er niet meer, dus dan heb je sowieso niks aan je efficiëntie. Maar het is helemaal niet efficiënt in de sfeer. In de zin van wat je produceert uit je input. Want we weten dat één calorie, Dat zijn grote cijfers natuurlijk, maar één calorie... Die we, uit, die we als product uit de landbouw krijgen, daar gaan er 10 calorieën gaan er voor in. Van fossiele brandstof of energie? Ja, uit, dat is een manier om het uit te rekenen. Ja. Dus daar heb je... Wat, wat, wat nou efficiëntie? Terwijl als je natuurlijke systemen hebt, dat zijn diverse systemen, dus divers ook in hoogte, dat hoeft helemaal niet allemaal op het platte vlak te zijn. En... Eh, ja, maar we dus werken samen. Het is een soort roofbouw. Ja, het spreekt roofbouw op aarde en het resultaat dus naar het resultaat, het efficiënt. Maar er zit een soort roof onder. Absoluut, maar dat is, dat is al honderden jaren bezig. Ik denk vooral uh, overal ter wereld uh, uh, is al eeuwen bos gekapt. Ja. En ook in Europa, een paar honderd jaar geleden... Was, of, en nog wat langer geleden, was ja. Europa één groot bos. Ja. En het was bijna ja. overal op de wereld... behalve waar het dan echt te droog was. Ja. Nou, eh, bos... Vormt bodem, produceert bodem, houdt dat vast, houdt mineralen vast, houdt water vast, reguleert het klimaat. Nou, dat kan nog wel even doorgaan. Ja. Ja. Ja, dat zijn we eigenlijk allemaal bijna kwijt. Ja, ja wellicht ja, zitten, ja, zitten we in de problemen. Ja, maar het bos is ook wel uh, een meestelijk ecosysteem. Inderdaad, ja. wat je net aangaf, die gelaagdheid van kruiden, ja. struiken enzovoort, van ja. en boven naar bomen. En je schrijft ook in je boek, en dat geeft wel een leuk beeld van hoe dat werkt. Hè? Want die, die bomen, die wortelen dieper en die halen dan daar voedingsstoffen. ...uit de grond en dat ja. valt dan weer met blaadjes naar beneden... ...en dan hebben we die kruiden weer ja. die niet zo diep kunnen wortelen... ...en zo, het klinkt heel mooi hè? Ja. En ik wil, ik probeer, als ik zo'n boek lees... ...probeer ik me te verbeelden van hoe kunnen we dat in 2012 uh, in de praktijk brengen... Ja. Foodforests aanplanten, voedselbossen aanplanten. Daar ga ik op doen hm. volgend jaar. Ja, dat gaat gebeuren, ja. Oh, is... <laughs> en waar ga je dat doen in Nederland? Ja, dat is zoveel mogelijk. Ja. Maar, je... nou, nee, dat, dat, dat komt nog. Maar dat kan wel eens heel snel gaan. Ja, dat, dat hoop ik natuurlijk ook heel erg. Maar, mijn conclusie van de afgelopen tijd is wel heel erg. Ik heb geschreven, ik heb, ik heb gepraat, en dat blijf ik op doen. Maar uh, we hebben echt het meeste als we dingen gewoon, die doen. we denken te gaan doen. Te kunnen doen, te gaan doen, die goed te doen en te laten zien. Want ja. dat is pas, dat, ik, ik heb daar geen cijfers over, over wat ik dan polycultuur noem, in, dus ja, afgezet tegen te monocultuur. Van van maar dat, niemand meet dat, in, uh, daar zit ook in Wageningen echt niemand dat soort dingen uit te zoeken, want daar liggen de belangen niet, zo is het gewoon. Maar, maar hebben we in Nederland permacultuurgebieden en hoe groot zijn die? Niet groot, nee, daar zijn er wel. Ja, wel? Jawel, zo hier en daar, jawel, wel Bijvoorbeeld in Nijmegen is iemand een paar jaar nu mee bezig. En die, die heeft zich heel erg gespiegeld aan iemand die dat al veel, veel langer in Engeland doet. Ben ik eerder dit jaar op cursus ook echt geweest. Dat is dan Martin Crawford. In, die doet forest gardening cursussen. Cursus. Ja. En dat is echt een heel uitgekiend, Of ja, die is nog steeds bezig meer uit te kiezen, Maar die past al die principes echt... Ja, daar heb ik al videofilmpjes van gezien. Compleet ja. toen. Ja. Dat ja. ziet er op fantastisch en, uit. En dat is, als je het dan hebt over efficiëntie van wat er aan arbeid ingaat, ingegaan. Want er gaat wordt natuurlijk niks, er gaat geen liter olie in verder, hoeft niet geploegd of wat dan ook. Hm. Uh, nou ja, dan, dan schrik je gewoon. Der, der, dat is echt een kwestie, dat is een lachertje wat hij daar aan energie in kwijt is. En hoe divers dan de producten zijn die hij ja. die eruit die krijgt. Ja. Maar even nog over Nederland als, er gebeurt wel wat, zoals in Nijmegen en zo, maar, maar op, is het sporadisch? Want jij moet er dan toch aan in uh, Nou ja, dat groeit natuurlijk wel, want ik, ben niet, ik geef dan ook cursus, maar ik ben niet de enige. Er zijn anderen inmiddels die echt cursussen geven. En mensen komen daar af en toe mee enthousiast vandaan en die gaan aan de slag. Dus er is echt wel een steeds grotere groep met mensen die op moestuinschaal iets doen. Maar ik denk dat de komende twee jaar uh, dat we gaan zien ja, dat er ook mensen die net professioneel... Meer telen, die dan echt op dingen gaan toepassen. En dat misschien een beetje voorzichtig, want die hebben dan allemaal een, een economisch ja. verhaal wat ingewikkelder is dan als je gewoon een beetje op, op niet. Uh -huh. Maar dat, ja, dat soort vragen krijg ik ook wel. Ja. Want ja. het zou interessant zijn als er ook boeren zijn, zeg maar, ja, dit idee warm en zeggen: als ik iets dat doen. Nee, ja, dat gaat komen, echt ja. waar. Ja. Ja. Nou, wat denk je? Is het uh, 2013, 2020? Ik denk volgend jaar begint, ja. ja en daar speel je ook een rol in, nou? Ja, weet je wel, ja. <laughs> Zo veel mogelijk, maar dat is wat, kom je, ja, hè? Ja. Ja, nou, dat is leuk, we, we gaan het volgen. Uh, ja, dit soort vragen, daar ben ik nog niet zo goed in. Van, ik, lepel het, ik heb dan nee, nog geen nee, lijstje nee. in mijn hoofd, maar dat. Ja, maar je hebt een indruk. Dus, dus. Maar dat zijn, weet je, de, dat is, per saldo is dat zo'n food forest, of hoe je het noemen wil. Ik, ik, de, ik noem het dan officieel he, noem ik het meerjarige polycultuur. Ja. <laughs> maar dat is een beetje academisch. En je kan het ook over een voedselbos hebben of zo. Nee. Um, en uh, of 3D, moestuin, weet ik wat. Ja. Maar um, dat is maar ook per maar één vorm waarin je uh, de principes toepast. Want ik heb het laatst bijvoorbeeld weer gesproken met iemand die ik dan van lang geleden ken, die is veehouder, echt wel, hm. En die is ook bezig, en dat komt ook uit de oefening permacultuur, met dat klanten uh, niet alleen maar een eindproduct afnemen, maar ook mee investeren in feite in een bedrijf of zich daaraan verbinden. Hm. En uh, dus het, het community supporters, agriculture, wat je dan zo noemt. Ja. Dat zijn ook, nee, dat is hetzelfde soort verbindingen, hetzelfde soort ecosysteem, waar dan wel ook de, bev de bevolking of de consumenten ook deel van zijn. Niet al, weet je, dat, is, dat is ook een belangrijk punt wat mij betreft. Van, en dat sluit aan bij dat verhaal van dat, dat er dus vanuit Wageningen en zo gezegd wordt van we, moet, we moeten straks 9 miljard mensen voeden. Als je heel, als je heel goed naar zo'n zin luistert, we moeten 9 miljard, wie, wie moet 9 miljard mensen voeden? Misschien kun je mensen leren om hun eigen voedsel te telen. Wij zijn daar heel erg van afgeraakt met allerlei problemen van dien enzovoort. Uh, maar het, de scheiding tussen producent en consument. En zolang produ productie vooral bij de agro-industrie zit, bij de industrie, doe dat, dat onderscheid wil ik altijd maken tussen industrie en cultuur, permacultuur. Agro-industrie en agricultuur, dat zijn echt heel verschillende dingen, wat mij betreft. Maar die producent, die kan zeggen nee. Wij maken het jullie makkelijk en het wordt goedkoop. Wij produceren dat voor jullie. Nou, zo, zo is het gegaan. Zo is het natuurlijk. Als je, als je iets bij de reguliere supermarkt haalt. Mm -hmm. je hebt helemaal niet te zeggen, iets te zeggen over wat er op dat schap ligt. en waar dat vandaan komt. en wat er allemaal in zit en zo. Dus nee. Nee, nee. dat is ook het leuke. Aan. als je zelf een moestijn hebt. En dan, ja. je, dan kan je ook uh, elementen van de permacultuur toepassen. Ja. ja. Ja, ik vind het toch lastig om. Uh, <laughs> ik begrijp wat je zegt. Maar ik probeer die slag te maken van, ja. kan dat nou echt, weet je wel? Nou, Kunnen, ik zeg... Want uh, je hebt het over polycultuur, of hoe noem je dat? Poly, maar luister. Uh, polycultuur. Polycultuur is ja, niet ja. iets wat ik uitgevonden nee, heb. Nee, ik, of wat de permacultuur nee. heeft moeten uitvinden. Want het wordt op hele grote delen van de wereld al mm -hmm. eeuwen zo gedaan. Ik ben in mijn bosbouwstudie, daarom is het zo interessant dat ik die permacultuur tegenkwam In mijn bosbouwstudie ging het heel vaak over wat ze doen dan, dan... Dat staat ook in mijn boek, de Javaanse... Homegardens noemde. Dat is dus een, gewoon families, boerenfamilies, met een hectare, anderhalf hectare of meer is het vaak ook niet, waarin niet tientallen, maar soms honderden verschillende soorten bomen, struiken, kruiden, klimplanten, noem het allemaal maar staat. En het enige wat je daar dan doet in zo'n volwassen systeem is oogsten. Uh -huh. Maar dat is dat wel een intensief, werk. toch? Dat Waarom? ben ik wel. Nou, je als alles, hoef... ook, als alles door elkaar staat en je wil mais open, nou maïs valt niet oh, op. Mais, dat, dat staat er dan ook niet in. Nou, oké, okay, iets anders Waarom's... dan. Nee, precies. <laughs> maar direct, maar ik, ik, ik wil, ik wil vanavond dat, dat eten hey, zit, was dat niet plantjes eigenlijk? Nou. nou, ik denk dat als je, nou, ik denk nee hoor, die, de, de, nee, als het jouw systeem, dat weet ik ook echt van mensen, bijvoorbeeld in Nepal die zo'n systeem hebben, die kennen dat op de vierkante centimeter ja, juist. Ja. En, en dat is überhaupt in principe wat bekend is, ook als het over gewoon moestuinier gaat. Uh, er wordt heel vaak gezegd, uh, ja, of er wordt dan ook niet gemeten, wat brengt het nou eigenlijk op? Want we rekenen altijd in, in tonnen per hectare, ja. maar we willen weten wat brengt het in kilo's per vierkante meter over feiten. Maar hoe kleiner het stukje wat je onder je beheer hebt, hoe meer aandacht dat krijgt, hoe beter het da dat daar doet. Ja. Als je dus inderdaad iets van 200 hectare hebt, wat denk je nou? Dat het? één groot biljartlaken is, wat overal precies hetzelfde is, die overal precies hetzelfde behandelt... Dus eigenlijk zijn kleine systemen en ook intensieve systemen, die zijn sowieso efficiënter. Hey, wat ik ook erg treffend vond in jouw boek was wat je zegt over randen. Mm -hmm. Dat op randen zeg maar, tussen een bepaalde vorm van cultuur en een, een buurcultuur mm -hmm. heel veel uitwisseling plaatsvindt. Mm -hmm. En toen vroeg ik me af van stel je nou voor dat je, dat je dat op de permacultuur toepast, dat je kleine mm -hmm. eenheden hebt van permacultuur, maar mm -hmm. zo in, aan de randen mm -hmm. een soort dialoog komen met de bestaande omgeving. Klopt dat? Want dan zou je eigenlijk heel veel kleine eenheden moeten Nou, ik, ik denk dat het nou, dat, dat, uh, bijna onvermijdelijk is dat wij, wij alsmaar grootschaliger zijn geworden en, en onduurzamer... dat we teruggaan naar kleinere eenheden. Dat is, dat is niet per se een, een snoeiharde wet, maar het, het hangt heel erg vanaf hoe we onszelf om die kleine eenheden of grotere eenheden kunnen organiseren. Want als heel veel mensen iets kleins kunnen doen, dan heb je dus eigenlijk heel veel rand. Ja. Dan kom ik ook een beetje bij jou op van... Ja. van, van want wat gaan we nou doen? Want niet iedereen kan een Food Forest gaan aanleggen. Nee. Ja. Dus, dus wat doe je dan met je, je balkon? Wat doe je met je ja, huisje? Is, is, is dit ook kleinschalig doet? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik geef ook letterlijk wel eens les in wat kun je met je balkon doen. En, um... Maar dat kan dus. Ja, ja, ja, dat heb ik zelf ook. Ik heb zelfs. Op de eet, drie achter. Ja, niet alles natuurlijk. Ja, en een beetje zon is ook mooi meegenomen. Dat heeft ook niet iedereen. Maar ik heb wel... En dat, dat is wel iets waar ik echt hartstochtelijk voor pleit. Dat ik als het goed is ook nog wat meer tegenkom. Dat je ook letterlijk op drie achter in de stad... Uh, bijvoorbeeld kunt composteren. Ja. Dat je je keukenafval niet in een vuilnisbak gooit waar het naar de vuilverbranding gaat. Nee, maar dat wel, er een groot deel uit ja, water bestaat. Je snijdt een stukje in het boek, <laughs> al in 1996 bleek ja. over een compost in ja. de keuken. Ik moet bekend dat ik las dat. Op het balkon. Oh, op balkon. Ja, ik, ja dacht, ik heb het niet in de keuken. Nee, nee, oké. Okay. Want je hebt het wel zelf gedaan. Ja, ja, ja. ja dat was ja, ja. Ja. het. Oh, want ik kreeg een beetje rillingen. Uh aan de gedachte dat er dan wormen overal uit via gaatjes ja, in de keuken maar het zit zitten op bakkom. Nou, dat ook en het zou ook in de keuken kunnen, uh, ja. uh, maar, dat... maar dat zal niet iedereen altijd, altijd willen en dat is misschien ook niet zo heel slim. Maar uh, één ding wat belangrijk is, bijvoorbeeld, want mensen gaan altijd grizzelen, als ik dit zeg, ja. <laughs> is dat uh, wormen hebben verder in jouw keuken niet zoveel te zoeken. Als je ze vers die eten hebt, dan denk je ze, waarom zouden we überhaupt ja. ergens anders in gaan? Ja, dat aan. is waar. Dus ja. komen, en, en dan helpt het ook als er altijd wat licht is. Dus het balkon buiten is altijd iets meer licht dan s'nachts in je keuken. Want ze houden van donker en zit natuurlijk normaal onder de grond. Ja. En voor in ieder geval onder, onder materiaal. Maar eigenlijk geef je zo een soort antwoord op de vorige vraag. Eigenlijk trek je het bos de stad in. Ja, eigenlijk is het Ja, en ze wel. Ja. ja, en dan, nou ja, wat ik zelf nu ook doe, ik zit ook letterlijk driehoog achter weer. Dat, ik heb gewoon, heel veel mensen denken natuurlijk dat ik een geweldige prachtige tuin in de boomgaard heb. En ik weet niet allemaal ja. wat is. Maar dat is niet zo. Ja, ik maar in, ik denk, heb twee speciebakken. Ja. En daar zit gewoon mijn eigen compost in. Ja, ja. En dat heb ik dit keer niet met wormen gedaan. Maar ik ben toen gaan exploiteren met, met bokashi. Dat is weer een andere vorm van compost. Maar dus daar, daar word ik heel blij van. Ik gooi in die zin... Mm, prachtig. Dat is echt goud. Ik bedoel, alle organisch materiaal is goud. De, de, de koffieprutten. De <laughs> nee, maar de afval, alles. Van snijafval. De, en alles precies, ja. ja. En voor de geïnteresseerde. In het boek Tuinen van Overvloed... dat dus, uh, beschrijf je redelijk uitgebreid hoe je dat doet. Een mm -hmm. soort stappenplan. Ja. Hoe je um, van um, huistuin en keukenafval. natuurlijk niet alles, maar hoe je uh, hele mooie aarde kan maken. Ja, absoluut. Met plantjes kan Ja, want wormenkompos is eigenlijk de beste... Aarde die je kan wensen. Ja. Worden die poepen goud, zeg maar. En ja. hoe gebruik je die aarde dan weer om dingen nou, te planten? Nou, die, die kun je, ja precies, die kun je ook. Je, kan, je kan het puur gebruiken, maar niet alle planten willen dan zulke rijke compost. Dus je kan het ook mengen met, met, met iets wat je in een zak koopt of, of zaag zo. Of, of je geeft het weg, want als mensen me dan vragen van, ja, maar wat moet ik dan met al die compost? Dan denk ik echt, nou, that's the least of your problems. <laughs> volgens mij, ja. volgens mij ligt daar wel een. Um een uitdaging voor jou. Volgens mij moet je een tweede deel schrijven van Tuin van Overvloed en dan een praktisch handboek voor mensen. Nee, nee dat nee. ga ik niet doen. Niet? Nee. nee, er zijn andere mensen eigenlijk beter in. Ik, ik hou ja. meer van het grotere verhaal, maar ik ga wel dingen doen aan, stadcompost stad, mm -hmm. stad en <laughs> en enzovoort. Ja, hoor. Mm -hmm. En ik ben zelf helemaal niet de beste moestuinierfeer of zo. Dus dat kunnen echt beter andere mensen doen. Maar ik. ik, ik, en, ja, ik, ik ik me toch meer bezig met een beetje het aansturen van, van, uh, van dat soort dingen dan en lesgeven. En, uh. Weet je welke omvang dat op dit moment bijvoorbeeld heeft dan in, in een stad als Amsterdam? Als je er overheen vliegt, he, wat dat is dus niet meer Maar stel dat nee, je dat, dat zou doen, daktuinen ook... en balkondingen. Ja, het begint een beetje te komen natuurlijk. We hebben natuurlijk wel uh, zeg maar, het, het uh, volkstuin. Uh, Volkstuinen hebben natuurlijk ja. echt al langere geschiedenis. Maar daar werd tot voor een paar jaar niet altijd even milieuvriendelijk gewerkt. Want... Nee, maar als ik in de tram zit, kijk ik pas omhoog. En zit, af en toe daar zit ineens een, een soort huis met een ebelgroem. Ja, ja, ja. en, en er gebeuren wel dingen daar in de hoogte. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed. Het dak, dak is natuurlijk toch wel in, in beeld gekomen als, uh, als plek waar je ook kan uh, telen. En inderdaad, daar is natuurlijk alle, alle oppervlakte die je op de grond kwijtraakt door een gebouw op te zetten, krijg je in principe, krijg je... Ja. Hoger weer terug. Hmm, er zijn ja. wel weer andere omstandigheden ja. en wat, wat ik me nog afvraag, uh, dat is vooral van, uh, er zijn verschillende mensen uh, hiermee bezig, jij. Een paar mensen in het boek worden genoemd. Hoe betalen ze dat? Zijn dat rijke mensen die, hmm. die denken van ik doe het uit idealisme, ik heb het geld ervoor? Of... Dat zijn bevlogen types, ja. Maar hoe, hoe kwamen ze dan brood in de mond? Nou, dat, ja, dat is allemaal weer verschillende. Nou, die waren dan wel al. Uh, die zijn gewoon bezeten af en toe. Ja, ze, dat, dat moet een beweging, elke beweging moet het ja. daarvan hebben. Mensen die... Dat, daar is geen economie uh, uh -huh. van te maken van input-output. hoor Die moeten dat gewoon doen. Er zijn geen geldschieters. Er is ook nooit een overheid. Er is nooit lokaal die, die daarbij nou, Ik denk dat het nu, nu, nu begint te komen. Als ik in Amsterdam kijk... Ik ben ook betrokken bij... Dat is ook een hele leuke uh, oprichting van platform, platform EBA Amsterdam. Dat is echt een platform van... Allerlei kleine individuen en zzp's en kleine partijtjes... die iets met groen en moestuinen en voedsel in Amsterdam doen. En uh, wat ga je vertellen? weer. Ja, ik de economie over Geldschieters zijn, ja, ja. En Met name of de overheid maar of precies. daar een rol in speelt. Nu begint te komen, er is natuurlijk bij lokale overheid ook steeds minder geld... maar men ziet wel de waarde van bijvoorbeeld buurtmoestuinen. Dat is... Uh, dat is iets wat niet alleen maar in kilo's uh, gewoon adeltjes opleeft enzovoort. Maar dat brengt mensen bij elkaar. Mensen binden zich meer aan de buurt, aan elkaar. Zorgen daar beter voor. Dat allerlei, allerlei kwaliteiten en factoren waar het sociaal werk natuurlijk ook al tientallen jaren mee bezig is. Dus er, er, ik ken in dat platform zitten verschillende mensen die... Uh, maar dat is, toch, dat, dat is niet ouder dan twee jaar of zo. Die met... Uh, stadsdelen bezig zijn om stukjes van de openbare ruimte in gebruik te nemen te gebruik laten nemen door, door buurtbewoners corporaties spelen daar soms ook een, een trekkersrol in maar dat is dan vooral stadslandbouw dus niet per definitie per ook... nee maar, nee, maar uh, de, die invloed die, die wordt steeds groter <laughs> die zie jij wel ja, dat ja, ja, ja. valt samen op ten duur ja ja ja Ik bedoel, uh, stadslandbouw voor zover ik weet ik ken niemand die chemisch Stadlandbouw bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, dat, dat. Ja, nee. dat ken ik gewoon niet. Het is volgens mij sowieso allemaal ecologisch. Ja. En permacultuur ja, die draagt daar nog wel weer extra iets aan bij. Ja. Maar nee, dat, dat uh, gaat gewoon op een goede kant dan volgens mij. Hebben ja. wij ook brandende kwesties, Fred? Of, uh... Ik heb er nog eentje. Okay. Je hebt het over uh, niches in het, in het mm -hmm. boek. Mm -hmm. Dat is een soort biotoop waar een bepaalde levensvorm zich heel erg op zijn gemak vond. Mm -hmm. en ik vroeg me toen af: hoe is dat met de levensvorm van als je er Wat <lacht> <lacht> is, is jouw niche? waarvoor jij als een vis het Je bedoelt in, in, op, in dit waar, opzicht, ik van, Op aarde of in ja. de functie? Of nee, zo? op aarde Ja, nou. Ja, ik ik, ik woon wel het mooiste stuk van Amsterdam. En ik hou van Amsterdam. Maar ik, ik dacht er niet uh, nog heel lang te blijven. Hmm. En, uh, nee. Nee, uh, ik, ik zit toch echt liever in het groen. Ik heb in het verleden ook echt... op echt, ja, ja, verschillende plekken... echt in de boesboes gewoond hoor. Met echt niks, zeg maar. Dat, dat, dat is voor in. jou een niche, de boesbus. Ja, nou... Ik ben geen 18 meer, dus hmm. ik, uh, zo heel wild... hoeft het allemaal niet meer. Maar, maar ik denk... Ja, mijn, mijn, mijn, zeg maar het niveau van, van levensstijl, levensstandaard, waar ik me echt het meest lang bij voel, dat is het gewoon een soort echte simpelheid. Hm. Waar alles wel is, maar allemaal dus, euh, liefst je eigen energie. kan uh, allemaal, allemaal veel simpeler, veel minder spullen. Uh, je, hm. Gewoon gezond, gezond leven, een beetje anderen om je heen ook enzovoort. Maar, uh, en dan groen natuurlijk. En, uh, maar ik heb, ook, ik heb ook al verschillende periodes in mijn leven in Zuid-Europa gezeten. En dat lonkt nou, ook altijd nog wel. Dus. Maar ik vermoed eigenlijk een plekje naar Ecuador. Als ik je zo overdenk. Met, met zo Ja, reed, ja vond, dat heet uh, dat zo. Ja. ja, wil je dat? Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. Oké, okay. dan komen we <laughs> graag langs, toch? is het er dan zover is. Oh, ik Ja, dan ga je naar Hovoo, natuurlijk. <laughs> Interview nummer drie. Ja, precies. Fransje de Waard over tuinen van Overvloed. Dat is gewoon te krijgen op bol.com en zo, hè? Dat ja Dat we ja. Kan wel ja. bestellen. Ja, Jubi-Do dus, uh, is ook leuk. Dan kun je Yubidou. nog, kun je nog een, een deel, gaat dan nog naar goed, doel. Ja, goed Doe. doe, doe. Oké, okay. we schrijven het al in het berichtje op de website, hè. Ja. Hartelijk dank. dank, dank, ja, ja, ja, dank graag gedaan.